Ja, en dat is uh, alweer uh, lezing 100, uh, wat was het nou, 152. En uh, ja, ook weer uh, nu. En ik neem weer op een zondagmorgen op. En, uh, net zoals vorige week. Ik, uh, ik wens jullie ook een hele goede avond. En uh, ik hoop dat je ook weer vanavond uh, wat genoegen zult uh, mogen hebben met het beluisteren van... Uh,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 zonder iets te verbergen. Ja, en zo gaat dat dus ook. Gedurende de week dat ik mijn leven leef, en dat ik de mensen tegenkom die ik tegenkom, zit ik eh, na te denken. En dan gaan mijn gedachten altijd uit, oh, dat zou ik ook als kunnen gebruiken voor een lezing, en dat kan ik ook wel eens naar voren brengen, en dat ook. En zo ontstaat er dan eigenlijk in de loop van de week een, een gedachte in mezelf. En ja, die, die wilde dus uitkomen in een bepaalde vorm. En dat gaat via mijn vingers op het toetsenbord. En dan tik ik bepaalde stukken uit. Of ik, eh, ik ga hier zitten, gewoon achter de microfoon en kijk naar buiten. Of ik sluit mijn ogen terwijl ik deze lezing doe en terwijl ik de woorden in mezelf naar boven hoor komen. De weg naar die kern, naar die bron, is vrij, mag ik zeggen. Ga ik ook zeggen. En dat is voor ieder mens weggelegd. Wij kunnen allemaal de beslissing in onszelf nemen om daarnaar te luisteren. Het is allemaal niet zo moeilijk als je denkt... Dat je de liefde in jezelf vasthoudt en gewoon openstaat voor wie je werkelijk bent. Dat is wie je bent. Al het andere dat uit het ego komt, dat is maar een heel klein stukje. Nou, dat kun je, je wegdoen. Dat kun je laten sterven, als het ware. En dat gebeurt ook eigenlijk. Je kunt in dat gevoel van jezelf gaan, dat wat je werkelijk bent... En dat kan ieder mens. Niemand uitgezonderd. En soms is het zo, bedenk ik me nu, dat sommigen in hun leven, een ja, onwaarschijnlijk zwaar leven hebben, dat ze misschien lang in de gevangenis moeten zitten. Misschien lang op één bepaalde plaats moeten zitten. Misschien zich een leven hebben gevisualiseerd van eh, niet op kunnen staan, zodat je gedwongen wordt, als het ware, om om bij jezelf naar binnen te gaan. Misschien heb je dat van tevoren allemaal bedacht en heb je dat in deze fysieke werkelijkheid werkelijk laten worden, zodat je eindelijk de gelegenheid krijgt om naar je eigen innerlijk te luisteren, om de stem te horen die jij zelf bent, dat stukje God dat jij zelf bent. En om dat ego los te kunnen laten, te kunnen laten sterven, om opnieuw geboren te worden. Als ik zo naar mezelf kijk, is dat bij mij in 1993 gebeurd. Dus ja, vanaf dat moment ben ik eigenlijk pas mijn eigen jaren gaan tellen. En het is nu 2010, dus dan zou je kunnen zeggen dat je zo 17 jaar oud vond. Misschien is dat ook zo. Het is voor mij in ieder geval een totaal nieuw leven geworden. Een leven zonder ergernissen, zonder angst, zonder verdriet, zonder zorgen. Maar een leven dat waard is om te leven. Een leven vanuit de liefde. Altijd. En dat is wat ik aan anderen zo graag wil meegeven. Laten delen met mezelf. Dat jij ook bent wie je bent. En dat je van daaruit dat wat je bent met anderen wilt delen. Alles wat je hebt. Zonder iets vast te houden. Want dat is wat je bent. Want dat ben je. Zonder iets te verbergen. Dus met open vizier de ander tegemoet te treden. Wat de anderen ook van je zeggen, wat de anderen ook over je zeggen, het is niet belangrijk. En zoals je dat vaak hebt kunnen horen, ook in mijn vorige lezing, het zegt niets over jou. Het zegt alles over die anderen. En hou je daaraan vast. Beschouw die anderen eigenlijk als kleine kinderen. Als kinderen die even de weg kwijt zijn geraakt. En waar je mededogen mee kunt hebben. Ja, misschien gaan we nu beginnen. Ik ben alweer zes minuten bezig, zie ik. En zo gaat dat zo snel, dat je zomaar een uur voor je uitspreekt. En dat je wel in grote lijnen voor je legt waar het over gaat. En soms ook wel alles opschrijft, of soms ook wel alles vanuit jezelf laat komen. En altijd komt alles natuurlijk uit jezelf, uit mijzelf dan wel of niet opschrijven, of ik het dan wel of niet voor me uitspreek. Het zijn mijn gedachten. Dat waar ik deel van uitmaak, daar ben ik mee verbonden. Dat stukje God, die energie, en dat zijn we allemaal. Het is helemaal niet geheimzinnig, het is helemaal niet gek. Het is helemaal niet eh, nou, het mysterieën om, omweven. Nou, zelfs op deze zondagmorgen gaat nog weer een keer de telefoon. Het is bijna niet te geloven, maar het ja. zijn zo. Ja, en misschien gaan we nu beginnen. Ja, en het telefoontje moest even afgehandeld worden. En dat zijn de tikken die je dus ook tussendoor hoort. Ja, misschien wil je nu ontspannen. Toch even ontspannen. Ja, en dit hoort er ook allemaal bij. Het is niet erg. Misschien is het wel goed voor je om... Mee te maken dat er ook het leven gewoon doorgaat. En dat jij bepaalt hoe je ermee omgaat. Je kunt het vervelend vinden, je kunt je ergeren. Maar het zijn zo. Ik vind alles, nou, het komt op me af. En het is een kwestie van accepteren. Ik doe er alles aan, maar ja, het is niet altijd, je kunt het niet altijd voor zijn. Ja, en... Haal die haast van je schouders, die onrust misschien ook wel, en zet je benen naast elkaar op de grond. Wees je bewust van de aarde, dat je op de aarde leeft, dat je op deze prachtige aarde leeft. Toch zware levens voor mensen, toch ook niet altijd even gemakkelijk. Dat je daar nu alles aan kunt doen om jezelf een goed leven te geven. <tus> Leven dat je waard bent. Wat je in volle glorie kunt leven. Ik heb het gedaan. Ik heb die omschakeling gemaakt in mijn gedachten. Dan kun jij het ook. En adem eens diep in. Laat dat helemaal uit je voeten komen. Adem dat maar in. En hou die adem even vast en adem rustig. En doe het nog een keer. Adem rustig in. Houd die adem even vast. En adem rustig uit in je navelchakra. Doe het nog een keer voor jezelf. En visualiseer het licht, neem dat mee en adem dat uit, in een uit uitademing, in je navelchakra. Zoals je misschien hebt kunnen horen, sla dus ik af en toe een van de versen van Douw, Dou, de T.S.D. de versen van Douw open. Dus 81 versen, 9 maand 9. Altijd zonder enige bijbedoeling, maar altijd met de gedachte dat wat ik opensla goed voor mij is en wat ik met anderen kan delen. En vandaag opende ik het 70, 70ste vers. En ook dit wil ik graag met jullie delen. En het heet het Dao kennen. Dus... De inzicht te kennen, de wijze om op deze aarde, in het universum te leven, een andere gedachtevorm je eigen te maken en los te laten de gedachtevorm die vanuit het ego komt. Mijn woorden, en ik begin dus nu, hè, mijn woorden zijn zeer gemakkelijk te kennen, zeer gemakkelijk te volgen. Toch is de wereld niet in staat ze te kennen, niet in staat ze te volgen. Mijn woorden hebben een bron. Mijn inspanningen kennen meesterschap. Waarlijk omdat niemand dit weet. Kennen mensen mij niet. De zeer weinigen die mij kennen, moeten me zeer op prijs stellen. Ontwikkelde personen dragen daarom een kleed van ruwe stof met kostbare jade in het midden. Tot zover dit prachtige zeventigste vers. Het trof me zeer, aangezien het zien van het leed of het diepe verdriet van mensen en niet in staat laat zijn om de heldere woorden, de simpele uitgesproken zin te kunnen begrijpen. Zouden het inderdaad maar weinigen zijn die de woorden begrijpen door de duizenden jaren heen? Dan zou het toch zomaar kunnen blijven? Dat vond mij zwaar te bedenken. Maar tegelijkertijd is in mij het gevoel dat we nu juist in deze tijd aan het eind van een zeer zware periode van het aardse leven zijn. De aarde schudt en laat van zich roeren. Ongeacht welke mensen hierdoor beïnvloed zouden kunnen worden, maar de aarde ziet de mensheid als één geheel en heeft geen voorkeur voor de een of voor de ander. De mensheid in zijn geheel heeft er zo vaak een potje van gemaakt. En juist in deze tijden van de aarde al die negativiteit niet meer aan lijkt het. Dan zal het van zich afschudden. Maar er is toch hoop voor ons mensen om die simpelheid, die inzichten, tot ons te nemen. Die zo eenvoudig zijn. in zulke eenvoudige woorden uitgesproken worden. De woorden die je hier in al deze lezingen hebt kunnen horen. De eenvoud. De simpelheid van deze woorden. Overigens het gebruik hiervan. Dat overigens al eerder als onderwerp in, ik denk een of een paar lezingen naar voren gebracht is. Is de wereld nog steeds niet in staat deze woorden te kennen? Ik denk dat wij met elkaar zo'n moeite doen, of moeite, of toch eigenlijk geen moeite, want het is zo'n groot wens, een behoefte, om onze inzichten te delen. Te delen met alle mensen, met alle mensen, ook al hebben ze oorlog, ook al hebben ze de onvrede nog in zich. Ook al zou het paarden voor de zwijnen zijn. Ook al zouden ze de woorden verminken, naar hun eigen inzicht vervormen en vanuit hun warrige denken tot andere woorden maken. Ze doen helaas zichzelf en anderen die ze meeslepen, veel. Alles kort. Maar juist in deze tijd, een eindtijd, zeggen sommigen, maar deze tijd, de tijd die eindigt na een lange periode van ruim 27.000 jaar, zal het bewustzijn zich omvormen. Zal het bewustzijn zich zal het denken zich omvormen. Zal het bewustzijn van de mensen in een hogere trilling terechtkomen. Niet vanzelf. Daar dienen we wat voor te doen. En dat is ook het werk van velen, die dit soort lezingen doen. En ook niet anders kunnen. Om het denken van de mensheid terug naar hun oorspronkelijke vorm te laten terugkeren uit de herinnering van dat wat ze zijn, vanuit de kern, vanuit die liefdeskern, vanuit dat wat ieder mens is. Zullen mensen eindelijk en juist Juist door hun eigen omstandigheden, omdat ze dat moeten meemaken wat ze mee moeten maken, veranderen. Door hun eigen omstandigheden hoor je, want wij mensen begrijpen de dingen pas als we eerst geleden hebben, lijkt het wel. Door, kwamen, we, kwamen we ook op aarde, besloten we dat ook in een leven van de aarde. Hier op aarde is het voor velen van ons een lastige plek om te vertoeven. En juist door die lasten en zorgen en wat al niet meer gaan wij leren: leren hoe we met de dingen, om nu te gaan, leren om tot andere gedachten te komen, om onze gedachten vanuit de liefde te laten komen, om ons de beslissing te laten nemen, de gedachten niet meer vanuit het ego, vanuit de, de haat, vanuit de illusie te laten komen. Maar om die gedachten in ons op te laten komen, die ons vrijmaken, zodat we geen slachtoffer meer zijn van de gebeurtenissen, maar vooral ook geen slachtoffer meer zullen zijn van onszelf. Want het heeft lang genoeg geduurd dat wij mensen in een kringetje dachten, dat wij dachten dat we werkelijk de werkelijkheid en het gelijk in petto hadden. Dat wij denken dat dit alles is, dat dit het leven is, dat we het maakbaar kunnen maken met alles wat we tot onze beschikking hebben. Dat deze wereld de top van alle beschavingen, op de top van alle beschavingen staat. En dat we denken dat buitenaardse intelligenties ons vijandig benaderen. En dat wij het evenbeeld zijn van God op aarde. Maar dat wat nog veel verdrietiger is. En wat je ook al in een vorige lezing hebt kunnen horen. Dat het leven, dat je de gedachten zou kunnen krijgen dat, dat het leven hierna ophoudt te bestaan. Dat dit leven alles is. Hoe kunnen we dit bedenken? Hoe is het mogelijk dat we deze gedachten ons eigen hebben gemaakt? En heeft het geholpen? Dat we een vrij mens zijn en liefdevol mens zijn? Niet echt, hè? Oorlogen zijn er nog steeds. En mensen komen er maar niet uit als ze eenmaal tegen elkaar beginnen te schelden en te tieren. En het ontloopt tot niet meer naar elkaar luisteren. Hoe hebben we dit kunnen bedenken? eindelijk zitten we nu in een tijd waarin we ons realiseren dat dit denken allemaal illusie is, niet de werkelijke werkelijkheid is. Dat er andere vormen, dat er een andere vorm vormen, maar dat is de eerste stap van gedachten, zijn en is. dat we op de gedachte kunnen komen dat de aarde dertiende zonnestelsel is ingekomen en dat er dus twaalf onder zijn en vele en vele daarboven. Dat wij mensen niet de enige zijn in het universum. En dat buitenaardse intelligenties ons al jaren en jaren lang liefdevol benaderen. En dat alles een evenbeeld van God is. Ook in de natuur. Het is alleen dat in het menselijke leven in het fysieke lichaam, hier op aarde, het goddelijke uitgewerkt wordt. In dit andere, nieuwe denken, laten we het zomaar noemen, ligt dat de ander nooit schuldig is. Dat wij de mogelijkheid hebben om daar goed over na te denken. Zonder ons Onmiddellijk tot slachtoffer te bombarderen en in klaagzangen uit te barsten. Maar eens zullen we deze woorden begrijpen en naar handelen. De andere is nooit schuld. En mijn vaste gevoel is juist dat het in deze tijd, de laatste twintig jaar, misschien dertig jaar, en misschien nog een aantal jaren, deze tijd gaat gebeuren. Net zoals wij mensen ons gaan realiseren dat dat wat we over anderen zeggen, dat ze er zelf zelf die pijn kennen, Dat we niet kunnen omgaan met de ander, met de pijn in onszelf en dat graag bij de ander willen neerleggen. Dus dat wat wij mensen over de ander zeggen, oordelen en veroordelen, onze eigen pijn is. Als we dit begrijpen, zullen we op een andere wijze gaan leven. Want ze ons gaan realiseren dat de mensheid, de mensen om ons heen. Kijk naar de televisie, kijk naar bepaalde soaps. Dat er alleen maar geoordeeld wordt, veroordeeld wordt, geschreeuwd, zagrijnen gesproken met elkaar. Dat heeft zo'n negatieve invloed. Oké, okay, er wordt soms wel eens wat goed gezegd, maar. Kijk goed. Het oordelen is zo verschrikkelijk bezig in onze wereld. Kun je de beslissing nemen om daar mee op te houden? Ook dit zou je als oordelen kunnen noemen, wat ik hier zeg. En misschien leg ik de vinger wel op een zeer wat plek bij je. Als wij alle dit begrijpen, zullen we op een andere wijze gaan leven. Zodat mensen niet meer de pijn hoeven te voelen als ze in de, in de nabijheid van het licht komen. Maar misschien, in het begin aarzelend gaan kijken, en eerlijk naar zichzelf gaan kijken of er waarheid in deze woorden zit. Geloof het niet, maar onderzoek het. Geloof niks, voordat je het zelf hebt onderzocht. Ook deze woorden, de andere is nooit schuldig. Je hebt helemaal gelijk als je zegt, dat bestaat niet. Maar kijk of waarheid in deze woorden zit. Want dat brengt me natuurlijk aan de volgende rode draad, die voortdurend door deze lezingen heen loopt, wat je erg aan de andere is, de tekortkoming bij jezelf. <tiek> en natuurlijk zal het je verbazen dat het alweer hier in de lezing genoemd wordt. Maar kijk, heb jij het ook nog steeds nodig? Veroordeel je nog steeds mensen? Of oordeel je nog steeds over de ander? Veroordeel je jezelf? Veroordeel je jezelf? Kun je de ander werkelijk laten? Of voel je je nog steeds slachtoffer? Klaag je nog steeds en sla je nog steeds wild om je heen en ben je nog steeds niet van plan om hier eens over na te denken. Nou, dat is allemaal vrije wil. Jij bepaalt immers. Maar weet dat jij ook verantwoordelijk bent voor jouw leven. Verantwoordelijk over hoe jij je leven wilt inrichten. Verantwoordelijk voor de gemoedsrust waarin jij je bevindt verantwoordelijk voor je eigen humeur. Daar gaat niemand anders over. Dat is jouw beslissing. De pijn om steeds maar geconfronteerd te worden, het slachtoffer te voelen, ondanks hevig protest dat het absoluut niet zo is. En dat je daarom ook met jouw klachten en zorgen andere belast door hen mee te slepen met jouw ongemak. Kijk goed naar jezelf. Ben je werkelijk in evenwicht? En heb je de vrijheid in jezelf weer gevonden, hervonden? Ben je in balans? Voel je de vrede, de liefde in jezelf? En ben je niet meer beïnvloedbaar door de gebeurtenissen van buitenaf? Kun je accepteren. Accepteren in je leven. Wat er ook op je afkomt. Tot je een om daarna nog meer te accepteren. En als je dan denkt, nou, ik heb nu wel genoeg geaccepteerd. Dat er nog meer komt en nog meer komt. En kun je de ander laten. Kun je werkelijk. In de vrede van jezelf, de ander laten. Als je hier werkelijk over nadenkt, maar voor jezelf, voor jezelf een antwoord op geeft, dan weet je, dan voel je. Steeds is dit denken er. Het is altijd binnen in jou geweest. En dringt zich nu een weg naar buiten, naar boven. Totdat je het omarmt en herkent. De weg daar naartoe kan in één klap zijn, maar kan ook lang en langzaam zijn. En daardoor een diepe belevenis voor je zijn. Het zal het denken dat je tot nu toe had, nou mag ik het zeggen, onderuit halen. Want daar kun je niets meer mee. Maar uiteindelijk zul je bevrijd voelen. En denken dat na al die zware gedachten, bergen Die je onderweg tegenkwam, toch de moeite waard waren om geleefd te worden, om bemediteerd te worden. Dus met andere woorden, om toch dat leven, ondanks al zijn moeilijkheden, beleefd te worden, te, te laten leven. Want toen je achterom keek en je bovenop de berg vond, de berg van jouw leven keek je om en zag je een klein drempeltje. Dat was in de werkelijke werkelijkheid de hoogte van de omschakeling van de gedachten die je eeuwenlang tot je had genomen tot de gedachten die je nu eigen hebt gemaakt. Waarvan je niet had gedacht dat ze zo eenvoudig waren. Je hebt er misschien lange tijd over gedaan om die omschakeling te maken. Maar zoals ik daarnet al zei, heb je het misschien ook in een paar seconden gedaan. En toch is het alsof er een klein drempeltje is. Als je terugkijkt. Het is werkelijk zo. Het zijn de gedachten die ook in jou aanwezig waren. Die nieuwe vorm van denken, maar die je gewoon niet kon geloven. Je dacht dat je daarvoor misschien... Heel ver in, het, in een kerkelijk geloof moest zijn, of je onder moest dompelen in allerlei religies. Of dat je mooie kleding aan moest hebben. Of dat je ingewikkelde gezichten moest trekken, of juist een heel vroom gezicht moest trekken. Of dat je moest schrijden door het leven. Niets is zo. Het is slechts een gedachte die binnen jezelf verborgen lag, maar die er altijd was, die rustig heeft gewacht, dat jij het naar boven liet komen, dat je eindelijk de weg naar jezelf zocht, dat je je eindelijk richtte naar de God in jou, de liefde in jou, dat je, je er niet meer van afkeerde door te roepen, wat is dit voor een God die mij laat leiden? Nee, jij bent daar zelf verantwoordelijk voor. Want hoe komt die liefde die God jou helpen, als jij je daarvan afkeert? Nu heb je de beslissing genomen in jezelf, om je daar naartoe te richten. En dan kom je tot andere gedachten. Wezenlijke gedachten. De werkelijke werkelijkheid. Van waaruit jij tot verdere inzichten komt. En ineens heb je het begrepen. Ja, inderdaad. De ander is nooit schuldig. Want je komt achter andere werkelijkheden waarom het zo is. Je ziet de wanhoop, het verdriet van de ander. En je kunt het mededogen opbrengen. En je ziet ineens andere vormen die daar allemaal mee te maken hebben. En die niet... Die gedachten die niet meer komen uit jouw beperkte vermogen tot denken dat uit jouw ego kwam. Maar nu, die nu komen vanuit dat enorme goddelijke wat jij bent. Maar ja, je kunt nu kijken zonder die balk in je eigen ogen. En zul je tot je verbazing zeggen. En je zult een goed gevoel over jezelf krijgen. Laten we zeggen een jubelgevoel. En je vraagt je af, hoe is het mogelijk dat ik hier zo lang over gedaan heb, is het maar zo eenvoudig. Dat moet toch veel ingewikkelder zijn. Nee, de waarheid is simpel. De waarheid is eenvoudig. En je voelt je totaal bevrijd en je kunt het wel van de daken schreeuwen. En je gaat, net zoals velen met ons, je deze liefdevolle gedachten totaal eigen maken. En je voelt de liefde van het al, van alles, van het universum, van diep in jouzelf van de Godheid die ook jij bent, en je wilt niets anders meer dan dit met andere delen. En zo zul je tot je verbazing zien dat we allemaal hetzelfde zeggen: ieder mens zijn eigen stukje. Waar je zelf goed in bent. Waar je toe in staat bent. En zo komen wij tot een grote groep mensen hier op aarde. Eerst een paar. Toen een aantal. Toen meer. En sommigen vielen weer af, want die zijn weer teruggegaan. Sommigen konden de hardheid van het aardse leven niet aan vroeger terug te, terug te mogen komen en gingen dan ook, want hun opdracht was vervuld. En zo komen wij dus tot een grote groep mensen samen hier op aarde, samen in onze gedachten, samen met elkaar, zonder dat we elkaar fysiek kennen, maar wel de verbinding met elkaar hebben. Tot een groter geheel. En zullen we anderen laten delen van dit grote geluk. Deze liefde met een hoofdletter. Deze liefde met allemaal hoofdletters die wij in ons dragen. Toen Jezus leefde, zei Hij, de hemel is op aarde en de mensen zien het niet. Maar nu in deze tijd, in deze eindtijd, mag ik toch wel zeggen, van een periode, nu zien veel mensen het wel. En gezamenlijk zullen we werken aan een nieuwe aarde, aan een goede aarde. De aarde, een aarde die zich niet meer in wanhoop de negativiteit van zich af moet schudden. Aan aarde die meegaat in de vaart der planeten, in de vaart van het universum, om in een hogere trilling te komen. Zoals haar oorspronkelijke bestemming was, want de aarde kan niet achterblijven met andere, van andere planeten in het universum. Die ook verder en verder gaan. Wij kunnen de kracht van verandering niet stoppen. Alles dient door te gaan. En de mensen op deze aarde zullen ook met elkaar in een andere trilling komen. Een hoger, mag je zeggen. En ach, als er nog mensen zijn die het kwaad wensen te omarmen, het is slechts een keuze in zichzelf, in henzelf, kijk er naar en zeg, doe, doe wat je moet doen. Als dit het is wat je wilt, doe. Maar weet dat het altijd jouw eigen verantwoordelijkheid is. Want het is jouw beslissing. Toch ook wellicht door de enorme kracht, energie van het licht, dat in alle mensen zal schijnen. Zal ook die mens die zich daarvan afscheiden, daar toch ook mee gezogen laten worden. Of wellicht, zoals hij of zij dat liever wil. Misschien of meegezogen worden in dat licht. Of terugvallen naar een ander Zonnestelsel waar hij of zij ook gelijk de hoogste trilling zal hebben in het negatief, in het kwaad. Want in deze eindtijd kan de aarde geen lagere trilling meer meenemen. Er komt een nieuwe tijd. Het begin van de volgende 26 jaar. 1500 jaar, zeg maar zo 27.000 jaar. Een nieuw tijdperk van een nieuw, een prachtig bewustzijn. Een tijdperk waarin mensen ethisch met elkaar zullen omgaan. Ethisch zullen handelen. Een tijdperk waarin mensen verantwoordelijkheden zullen nemen een tijdperk van hoog bewustzijn Dat het is lang geleden voorspeld door de Maya's. En vooral kennen we het daardoor doordat er geen kalender is meer na 2012, omdat een nieuwe kalender gemaakt kan worden. Het internet gonst ervan, er wordt van alles over gezegd en misschien ook wel over geswegen. Maar feit is wel, dat het in oude boeken ook beschreven is. Niet alleen de Maya's, maar ook in de oude boeken van de Tibetanen. Het is niet zo dat er na deze tijd geen tijd meer zal zijn, alleen een ander, een nieuwe en het zal niet zo zijn dat het ineens afgelopen is. Integendeel, niets is afgelopen. Alles gaat door. Niets gaat verloren. Maar voel in jezelf wat er zal veranderen. Ook jij hebt daarover nagedacht. En misschien ook in het begin hevig om je heen geslagen. Dat dit onzin was. Dat het voor allemaal flauwekul was. En dat wetenschappers hebben gezegd dat het pas over 200 jaar is. En ga zo maar door. Maar diep in jezelf heb je gevoeld dat er andere tijden aankomen. Want je hebt willens en wetens dit leven hier op aarde willen leven. Je bent zelf verantwoordelijk voor de tijd waarin je wilde leven. Je bent zelf verantwoordelijk voor het uitzoeken van juist die ouders. Of misschien juist die pleegouders. Maar met die kenmerken die bij je biologische ouders worden. Je bent in ieder opzicht zelf verantwoordelijk. En dat voel je binnen in jezelf. Daar denk je over na. En mensen zullen altijd nadenken over deze levensvragen. Want ook in jouw ziel ligt de blauwdruk van jouw leven. Dat leven dat je nu op dit moment leeft. En waarvan je diep in jezelf absoluut weet. En misschien nog wel angst voor hebt. Maar je hebt alles meegekregen toen je naar de aarde kwam om juist jouw leven op een goede, juiste wijze te leven. Om het in dit leven wel goed te doen. Om in dit leven te leven in liefde. En alle negativiteit van het verleden om te vormen naar liefde. Te helen. Die mensen die je nodig hebt, zullen dan in je omgeving komen. Heb daar vertrouwen in, wat je uitstraalt. Trek je aan. Die omstandigheden die je nodig hebt om je karma te leven, zullen plotseling opduiken. En accepteer je leven met alles wat vast vastzit. Maar uiteindelijk ben jij ook verantwoordelijk voor de weg die jij gaat. Daar gaat niemand anders over. Alleen jij. Die blauwdruk ligt in jouw ziel. Maar jij mag zelf bepalen hoe lang je daarover doet en welke weg jij inslaat vanzelfsprekend zal de weg langer zijn en ook wellicht een flinke omweg worden als je besluit tot andere, misschien wel negatieve gedachten te komen. Maar daar ben jij alleen verantwoordelijk voor. Dat kun je nooit op de schouders van een ander leggen en nooit bij de ander claimen. Als wij allen onze verantwoordelijkheden goed onder ogen konden zien, en ons daar ook naar gedragen, zal de wereld er inderdaad ja, anders uitzien. En dat zit er aan te komen. En dat is wellicht al ingevuld. En graag wil ik het hierbij laten voor deze lezing zie dat er nog wel wat minuten over zijn, maar nou, het zij zo. En net zoals vorige keren, was het ook nu weer een genoegen om mijn gedachten met jullie te delen. En ik dank je weer hartelijk voor het luisteren hiernaar. Toch, zeg ik je. Wat ik hier ook in deze lezing zei, vergeet het allemaal. Onderzoek het, of het allemaal waar is. Want zo kom je bij het begin tot een, nieuw, tot een nieuwe gedachte. En blijf je niet meer hangen in het oude. Want het oude heeft binnenkort geen waarde meer. En alles, maar dan ook alles, wordt geleefd vanuit de nieuwe gedachte, of zoals het bij Malva genoemd werd, Mercurius, bewustzijn. En nogmaals, bedankt voor het luisteren. Mocht je belangstelling hebben, je kunt even kijken op mijn eigen website ikhra.nl, waar alle lezingen staan opgeslagen. Op een andere website weer van eh, www.dizlangein.nl kun je ook direct opkomen. Je mag ook altijd in mijn gastenboek schrijven, nogmaals, ik vind dat erg leuk. Maar mocht je vragen hebben, schrijf gerust. Ik vind het leuk. En ja, land toch ook weer. Heel graag tot de volgende keer. En eh, ik hoop dat je een heerlijke week mag hebben. Met alle die je lief zijn. Maar soms heb je de mensen nodig waar je het moeilijk mee hebt. Want juist daardoor kom je tot andere gedachten. Kom je tot de gedachte Dat de moeilijkheden die je had, eigenlijk gewoon binnen in jouw zelf lagen. En of je werkelijk met iedereen om moet gaan, mag je zelf weten. Hoor. Het hoeft helemaal niet. Je kunt ook wachten tot die andere klaar is. En in liefde weer bij jou terugkomt. En soms gebeurt dat niet. Nou, uiteindelijk zal dat wel gebeuren. Eens in een ander leven misschien. Eens in het leven hierna. In een volgende evolutie. Lieve mensen, graag tot volgende week. Tot ziens. dag.